Van 11 uur. Joris Stebenitski met het NOS-journaal. Ruim 40 lokale PVDA-afdelingen doen volgende maand onder een andere naam mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Plaatselijke PVDA'ers verzinnen uitwegen nu ze een zwaar verlies zien aankomen. De naam PVDA jaagt kiezers weg, zegt een raadslid tegen trouw. Zo heet de PVDA in Kranendonk tegenwoordig Pro-6 en die in Nederweert gaat voor Nederweert anders. Een woordvoerder van de landelijke PvdA zegt dat het erom gaat... dat er een progressieve agenda is... en laat de keuze voor de naam over aan de lokale mensen. Op de Olympische Winterspelen is de eerste gouden medaille... gewonnen door de Zweedse langlaafster Charlotte Kalla. Drie kilometer voor de finish was ze niet meer in te halen. Rond deze tijd komen ook Nederlanders in actie. Eerst bij het short tracken en straks schaatsen de vrouwen de 3000 meter. Voor snowboarder Niek van der Velden zijn de Spelen alweer voorbij... De Nederlander van 17 viel tijdens een training voor de en brak zijn arm nadat zijn debuut op de Spelen moeten worden. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft de Zuid-Koreaanse president Moon uitgenodigd voor een gesprek in Noord-Korea. Dat is bekendgemaakt na afloop van een ontmoeting tussen een delegatie uit Noord-Korea en de Zuid-Koreaanse president op het paleis in Seoul. De delegatie is in het zuiden vanwege de opening van de winterspelen gisteren. De Zuid-Koreaanse president Moon heeft de uitnodiging nog niet officieel geaccepteerd. Nederlandse rechercheurs gaan naar Spanje, Panama en Colombia... om de groeiende toestroom van cocaïne naar Nederland en België te stoppen. Dat bevestigt de politie na een bericht van de Telegraaf. Doel is de drugs al in de bronlanden tegen te houden... en criminele financiële stromen geld tegen te houden. Het weer dan nog. Het is bewolkt en nevelig. Op de meeste plaatsen blijft het vandaag droog...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 Nogmaals, een goede morgen uit, uh, uit Hotel Hoogland. Zo vol is het nog nooit geweest. Er wordt koppen geteld wie er nou ja, is. Ja, het is echt ongelooflijk. <laughs> <Het> is ongelooflijk. <laughs> eens Naast mij zit... En uh, <laughs> allerlei pluimage. Naast mij zit uh, Joop van Ness, gastpresentator namens de Zandvoetskrant. En we gaan het hebben over de stellingen. Daarna gaan we eens kijken wie er allemaal vertegenwoordigd is in de zaal. Volgens mij alle politieke partijen. Zoals dus het zie je wel. In ieder geval een heleboel. Ja. Helemaal gezellig. Er zijn weer stellingen verschenen in de afgelopen twee Zandvoortse couranten. En we doen twee keer tien minuten. We doen eerst de stelling vijf. Ja. En dat is de opdracht van team Handhaving is volmaakt. En daar willen we graag over discussiëren. We hebben gekeken wat jullie als antwoord hebben gegeven. Nou, discussiëren, niet echt discussiëren. Dat no. gaan we niet doen. We gaan ze We gaan, gaan luisteren We ja. ja. Zo is het. Wij gaan ze doorzetten. We maken er een mooi debat van, hoor. Nou, dat wordt het. Uh... Succes. Ik zou graag willen weten of je het eens bent met de stelling of niet. Meneer Kuijper. D60. Uh, niet volmaakt, oneens. Ja, het is een beetje een vreemde vraag, hè? is geen antwoord. Ik wil ja of nee horen. Ja, maar niet alle vragen zijn geschikt voor ja en nee. Maar ik ben het niet eens met volmaakt. Met andere woorden, het kan dus een stuk beter. Of beter, in ieder geval. Team NL heeft nu ook de opdracht om een volmaakt te zijn. En met hoeveel medailles zijn we dan tevreden? Dus volgens mij gaat het om het resultaat. Veertien medailles. Zijn we met veertien tevreden? Oké, daar komen we dan een keer op terug. Goed, daar komen we op terug. Maar... Uh, ik, ik vind dat in, in antwoord van PvdA wordt er een beetje omheen gedraaid. Wat is de stelling? Wat is handhaving? Hoeveel? Hoe weinig? Wat is de opdracht? Ja, dat komt waarschijnlijk ook doordat jullie... Uh, ik, ik ben ontzettend blij dat jullie het achteraf uh, nog voorzien van een toelichting. Wat jullie bedoelen met uh, handhaving is volmaakt. Want dat stond er natuurlijk niet bij op het moment dat wij die stellingen krijgen. Wij krijgen team handhaving is volmaakt. En ja, dan, en er maar op. En er maar op. En, ik weet, en vervolgens voorzien jullie dat van een toelichting waarvan ik dacht... Ja, dit is inderdaad ook uh, waar wij, uh, waar wij uh, al van tevoren gedacht hebben. Daar gaat het om. Want wanneer is iets volmaakt? Ben je blij? als er op elke hoek van de straat een agent staat. Is het nodig? Uh, dat is precies, de vraag. Precies. Ben je dan blij? Heb je een politiestaat? Nou, daar zijn wij niet blij hoor. Nee. Wil je een cowboystaat dat er allerlei regels bedacht worden en, uh, <tosses> en die worden vervolgens niet gehandhaafd? Dan ben je ook niet blij. Dus het ligt sowieso genuanceerd. Sowieso moet je niet met elkaar van alles optuigen aan regelgeving wat niet te, te handhaven is. Maar je moet wel zorgen dat dat wat we met elkaar afspreken dat je dat ook controleert. Nou is de grote... Uh, Groot, er wordt heel veel gediscussieerd in Zandvoort over dat aan de opdracht niet voldaan wordt. En vier jaar geleden hadden we het over overhangend groen, en ja, de, ja, ja. de poep en noem het maar op. Er ligt nog steeds overal het groen. Er ligt nog steeds over 100%. Poepen. Maar er dus zijn dingen bijgekomen. Ben. Maar die prioriteitsstelling, die, die is natuurlijk op. heel interessant. En ik ben tot nu toe. Uh, to, ik, mijn, mijn buurman mag ook wel wat zeggen hoor. Ja, die komt ik ben zo. Die tot nu toe. Die wacht, beurt. Die wacht rustig oh. even af. We kennen hem een Oh, oh vandaar. Ja, Olympische spelers staan niet aan, maar die 14 medailles ben mijn, ik ook een voortrekker. Ja. Precies, mijn persoonlijke motto is: samenwerken werkt. Dus in die zin wilde ik hem nu al het woord geven. Maar ik wil toch dat laatste nog even, even met elkaar uh, bespreken. Want de opdrachten, uh, hoe ziet die opdrachten ik ben nu burger en ik, uh, en ik werk me in. Ik uh, stoom me klaar voor de, voor de volgende periode. En, uh, dus ik ga op zoek naar allerlei informatie over wat is de opdracht hmm. van team handhaving. En hoe ziet dat plan eruit, et cetera. Blijft jij de volgende periode geen burger dan? En uh, ik, ik Ja. Ik ben nu burger. dus heb geen. volgende periode. Ja, maar ik weet ja, ja, niet wat je ermee bedoelt. Mijn eh, bedoeling is... Het uit je te je als, je als je raadslid bent, blijf je toch burger? Ja, maar mijn zin, mijn zin is... Als je raadslid hebt, heb je andere informatie tot je beschikking. Ja, op, meer. Ja, op, ja, ja, en waar, ik, waar, mee waar mee. ik naartoe wilde. Dus ja. heel even, Joop. Waar ik naartoe wilde. is dus als je op de website kijkt Hé, <coughs> hey, wat doet die handhaving nou? Wat is nou het plan? Waar liggen prioriteiten? Dan is dat op zich niet echt een transparant gegeven... waar je met elkaar uh, uh, uh, informatie in kunt delen daar zou ik me sterk voor willen maken, dat dat meer transparant is, dat je beter weet waar, waar het jaarplan uit bestaat. Duidelijk. Ik vind hem duidelijk, want uh, is er, is er, nog er, er, er, er wordt, er wordt een aantal dingen gezegd, die uh, gewoon duidelijk zijn, van dat moeten we doen, ik wil informatie hebben. Ja, dat. En die heb je ook ja. nodig. Iemand die al langer uh, meedoet, en die deed je uh, vorig jaar ook over, of vier, vier jaar geleden ook over overhangend groen en, uh, en uh, hondenpoep, Gerard Kuipers. Ja. Hoe zie jij die verandering? En je bent het dus niet eens met de stelling... Nee. Daar nee. ja, staan een aantal steekwoorden in. De afgelopen decennium is er te weinig gehandhaafd. Veel te weinig. Waarom doe ik ja. dan niks? Omdat er, uh, er is hard bezuinigd. Met name in, in de vorige ja. collegeperiodes. Uh, dit is een liberale gemeente. Daar wordt ook vaak gedacht dat je maar zo min mogelijk dingen moet bemoeien. En we vinden het niet leuk als, uh, als iemand je op je vingers stikt. Dus je ziet wel heel duidelijk daar, dat we daar wat in doorgeschoten zijn. Uh, en dat we dus nu een piepsysteem hanteren. Als het om uh, dakkapellen en schuttingen en dat soort dingen gaat. En als je niet klaagt, uh, dan doet de gemeente eigenlijk heel weinig. Nou, Met, met te weinig capaciteit... Uh, te weinig mensen gebeurt er dan gewoon niks en beloon je dus ook het verkeerde namelijk als je het overtreedt dan gaan we achteraf in bestemmingsplan het vaak zelfs nog weer legaliseren ook en dan mag het ineens ik noem maar de uitrit in Bentveld daar hebben we uitgebreid over gediscussieerd jarenlang uh, kon iedereen zijn gang gaan en wie dat heeft gedaan die heeft nu een uitrit en wie het nog wil die krijgt toen niet meer nou dat vind ik hartstikke fout ja dat is, dat is te en uh, er zit nog een ander aspect aan uh, je hebt uh, politie wij zien vaak de overheid als dus één ding. Uh, dus de politie is handhaving, uh, de opsporingsambtenaren. Maar die zijn van de gemeente. De politie ga ik niet over. Dus als mensen tegen de, de richting in fietsen of uh, op de boulevard. dan moet de politie ingrijpen. Dat gebeurt te weinig. is ook al jaren op bezuinigd. Dat oude wordt handhaving. Ik mag daar ook op reageren. Nou, maar even voor de duidelijkheid. We hebben, en daarnaast hebben we dan zeg maar ook nog de, de lokale opsporingsambtenaren. Nou, we hebben een hoop parkeerproblemen hier. Die, zitten, die zijn veel met parkeren bezig. Daar zijn we ook allemaal niet die trouwe burgers die precies hoe wat de regels zeggen. Dus laten we ook wel naar onszelf kijken. Moeten er ja, op precies... dat punt meer medewerkers komen? Nou, absoluut. Veel meer. En we hebben, we, hebben ja, we hebben ook het afgelopen jaar nog een hele discussie in de Raad gehad. Maar wel sinds vier jaar vind ik mijn constatering dat er toch. Om, do, dankzij de handhaving en die gestaande dingen verbeterd zijn. Met name de hondenpoep. Ja, en we doen ons best. Dus als we geluiden horen, dan reageren we ook. En dan gaan we die, die, die prioritering, wat doen ze dan precies, daar gaan we ook meteen wat mee doen. Maar als je te weinig mensen neerzet, dan blijft het gewoon heel erg moeilijk. En uh, er moeten gewoon echt meer mensen bij, dat vind ik belangrijk. En het beleid moet ook beter uit te leggen zijn. Maar als je dat ik... voor, voor vier jaar geleden constateert, hè, en je was niet de enige, want ik kan zo nog een paar partijen omnoemen die daar opmerkingen over gemaakt hebben. Dan is het een top, blijft mijn vraag, waarom is het dan niet uitgebreid de afgelopen vier jaar? Nou voor een deel, even voor de duidelijkheid, die politiebevoegdheden die zitten echt niet bij ons. Ja, Nee, ja, ho, ho. Ja, maar handhaving is dus ook de politie die niet ingrijpt als er gefietst wordt op de boulevard. Daar kan ik dus eigenlijk heel weinig aan doen. Je kan fietsen waar we je kunnen de, We kunnen de BOA's, kunnen we, kunnen, we, kunnen, we, kunnen we wat mee. Uh, nee, maar even voor de duidelijkheid, gebeurt, niet alles lukt. Da daar ben ik ook heel eerlijk in. Je krijgt niet alles voor elkaar. Als je uit een, uh, een flinke crisis kruipt, dan moet je ook prioriteren. Um, en we hebben andere prioriteiten gesteld. Uh, maar ik zie breed bij alle politieke partijen nu de wens om de volgende periode daar gewoon echt meer in op te stoppen. En dat moeten we dus ook gaan doen. Ik bedoel, uh, Verkissing. Verkissing. wat mij net zei uh, naast me... Ja, maar. Ja. Nou, weet je, ik, ik, ik, toen ik de stellingen zat voor te bereiden, ook een compliment aan jullie. Want wat jullie natuurlijk doen, is toch dingen wat zwart-wit neerzetten. En je ziet een hele hoop antwoorden waar partijen eigenlijk een beetje eromheen zweven. Uh, wij kiezen er wel voor dus duidelijk ik zijn. we willen... verkiezingsretoriek, hoor, trouwens. Nou, maar dat, dat mag. Maar ik vind het ook. Ik vind het mooi. Want wat je ziet is dat als. Kijk, in Zandvoort doen we heel vaak alsof we verschrikkelijk van mening verschillen. Maar als je de antwoorden de meeste stellingen bekijkt, dan zit er heel veel gelijkheid in. Ja, ja. Uh, maar die raadsdebatten, dat lijkt wel één grote uh, ruzie. Uh, de realiteit is, we zijn het over heel veel dingen dus eens. En hier zie je. Heel veel partijen zeggen we moeten echt meer capaciteit moeten we op, uh, op handhaving gaan zetten. En dat gaan we denk ik ook gaan doen. Ja, maar niet alleen de capaciteit als ik daarop in mag haken. Want de capaciteit is natuurlijk, hè? een team kan pas goed zijn werk doen als je, als je voldoende mensen hebt om dat werk ook te doen. En dan moet je heel nee. duidelijke plannen maken welke prioriteiten je dan stelt. En het piepsysteem wat er nu is, is dan ook niet voldoende. Klaarloos. Nee. Ik bedoel, je moet met dat piepsysteem ook iets doen. Het feit dat mensen over bepaalde onderwerpen klagen, dat moet je naar boven halen. En daar moet je continuïteit in hebben. Je moet structureel handhaven erop. En het heeft geen zin als je de ene week daar heel veel prioriteit aan geeft. En vervolgens gebeurt er dan maanden maar niets. Maar moeten er ja, maar het is ook in worden? Nou, het is ook eigen verantwoordelijkheid. Jongens, laten we wel naar we onszelf kijken. Ik ben niet eens, want het feit dat we zoveel handhaving nodig hebben, dat, dat is altijd het begin van een discussie. Hè? Uh, die, die politiestaat, die streven wij niet aan. Uh, na, en dat is ook niet wat ik wil. Ik denk ik deel, deze maar. er ook niet. En je, nee, precies, maar dit, en je moet je ook afvragen, waarom heb, moet je dan zoveel dit, handhaving uh, nodig dit hebben? Dit gaat niet over, voor mij over een politiestaat. Uh, dit gaat heel simpel over een gemeente die niks doet als er uh, schuttingen verkeerd worden neergezet. Als er uh, er, zijn, er zijn huizen in Zandvoort waar krijgen, Schuttingen ja, volledig ja. omheen staan waar het gewoon niet mag en we doen er niks aan. Ja, Maar als jij het doet, mag ik het ook nog. Exact. Dus je beloont het verkeer. Ik zei het net met die inrit in Bentveld, daar hebben we jarenlang ja, hebben we daar iedereen zijn gang laten gaan. Vervolgens werd er een nieuw bestemmingsplan gemaakt. En is het is gewoon gelegaliseerd. En dat vind ik echt fout. Want als we nu een aanvraag binnenkrijgen van iemand die zegt: ik wil ook wel wat mijn beide buren hebben, dan zeggen we keihard nee. Ja, het vertrouwen in de gemeente dat neemt al wel heel hard af. Uh, ja, je weet hoe met vertrouwen gaat. Hè? Het komt voet, het gaat te paard. En dat zie je dus nu ook. En dat zie je ook in jullie stelling. Uh, Moet je dat niet uh, terug? dat vertrouwen. Dat moet. Nou, ja. maar daar, daarom pleit ik ja. er ook voor, dat dat plan transparant en open is. Mm -hmm. En dat je ook met elkaar uh, is het voor het voor vier jaar samengesteld, ik geloof. Ik heb zoiets gevonden. Uh, je moet daar ook met elkaar regelmatig naar kijken, want het feit dat je die meldingen hebt en dergelijke, betekent dat je de signalen binnenkrijgt van de inwoners waar ze zich aan ergeren en waar, de, waar het meeste belang is. Nou, maak daar dan plan op, maar wees daar het ook transparant in en laat het ook wel... Ja, maar het, is ook, het is ook politiek geen slappe knieën. Wat we ook vaak zien bij die bestemmingsplannen, is dat als er dan heel veel van dat soort uh, overtredingen zijn. Dat we het achteraf ook nog in bestemmingsplannen goed gaan keuren. Ja. En dat is hartstikke fout. Ja. Dus dan moet je als raad ook gewoon nee. stoer durven zijn. En ja. zeggen oké okay, ja, dit was ook... fout. We doen het niet. Gebeurt niet. Nee Maaike. want anders. Wat jij zegt over belonen Gerard. Dat herken ik ook. Want je moet natuurlijk niet degene belonen voor dat soort gedrag. Je moet zorgen dat je daar, daarin uh, consequent handhaaft, zodat, zodat je iedereen beloont daarin. We dus kan het goed je het gedrag goed voorkomen. moet daarin beloond worden. Absoluut. En, je moet, en die pijn moet je ook durven nemen. Als wij. Ik zie ik zie een aantal partijen. Ik zag bij. Ik geloof GroenLinks die zegt iets over. Er wordt veel te veel bij ondernemers. Wordt er eigenlijk op de kleinste details gelet. Met alle respect, jongens. Als jij uh, uh, je terras uh, twee meter over de grens heen bouwt. Uh, en een andere ondernemer doet het niet omdat ze zich aan de regels houden. Dan krijg je gewoon oneerlijke concurrentie. Want jouw terras is groter. Precies, is daar moet dan je dan wel op ingrijpen. En als dan een ondernemer komt klagen. En heel hard roept. Ja, maar wacht nou eens even. Je maakt de economie kapot. Nee. We hebben spelregels afgesproken. Daar houden we ons aan. Ja. Maar, dan dus dan het, en maar dan moet je als bestuurder dus ook stoer durven zijn. En durven zeggen: weet je wat, je bent boos maar het zal wel zo zijn, maar ik hou me wel aan de regel die we hebben afgesproken. Dat maar nu gaan we de APV simpeler aan het maken. Er moeten minder regels komen. Zeker, want niet alles hoeft. Kijk even een mooi voorbeeld. Hè. We hebben op het strand hebben we net uh, twee jaar geleden besloten dat als het gaat om de afscheidingen daar, dat ondernemers wat vrijheid krijgen om die uh, wat ruimer of minder ruimte te plaatsen. afhankelijk van hoe de zandverstuiving daar is. Vroeger moesten zij iedere keer opnieuw, als er dus ergens een duintje ontstond, moesten een heleboel veranderen. Eerst vergunningen doorlopen, moesten wij er wat van vinden? Deden we hartstikke moeilijk. We hebben nu gezegd wereld daar, het verstuift daar, blijf je binnen bandbreedte, dan mag je het doen. Je hebt al wat ruimte, maar ergens ligt ook daar dan wel een grens. Ja, ja. En dan moet je wel zeggen als iemand daar weer overheen gaat, klaar, niet doen. Um, wij zijn twintig over bijna en ik wil toch even twee keer uh, horen over hoe het programma staat. Ik vind in jullie programma, uh, Maaike P van A, ja. niks over nee, klopt. We Omdat wij hebben gekozen om niet alles eh, helemaal uit te kouwen in ons programma. Maar ons vooral te laten, laten zien in ons programma. Waar, wat je van de Partij van de Arbeid de volgende periode mag verwachten. En dat is dat we ons vooral druk maken over het sociale beleid. Over de zes prioriteiten die we hebben. Over de zorg die we hebben om te zorgen dat inwoners goed betrokken zijn bij het beleid. Mm -hmm. En vooral over wonen, zorg, welzijn. Over dat soort zaken. Dat, dat, mag je ons, uh, dat mag je ons verwachten. En dat hebben we het meeste uitgewerkt. In die tijd gaan we en... daar straks nog even over uh, verder. Vrij uh... jammer. Retoriek, joh. <lacht> dat gaat veranderen. <lacht> <lacht> ik vind het wel leuk. En dat mag ook. D66. Oh, nou, vind jij zes speerpunten kiezen? Vind jij dat de retoriek? Daar ben ik dus niet mee Nee, Nee, uitleggen en... vind ik retoriek. Oh, okay. <lacht> die had ik al in kunnen koppen, deze opmerking. Maar goed. Uh, D66 vindt daar wel wat uh, over. Een kritische houding over regels vraagt om actie van de gemeente. Ja. Gaan we dat doen? Absoluut. Dat is precies wat ik net bepleit heb. Oké. Okay. Ja. Dan gaan we nu een muziekje draaien en dan praten we straks over jongerenhuisvesting. Kijk. Huisvesting moet ik zeggen. I guess I should show you around Where well, once <laughs> I was a king And now I am a clown What well, baby? The love that we once shared Made a king of me It's a silver lining Zandvoortse woningen voor Zandvoorters. We hebben net Maaike als eerste laten reageren. En het mag nu D66 Gerard Kuijters doen. De stelling? Nee, we zijn er niet mee eens. Hebben, we... hebben we ook duidelijk opgeschreven volgens mij. Ja, ja, klopt. Daar gaan we het ook over hebben. De PvdA, ja of nee? Zandvoort, voor de Zandvoorters zijn we het niet mee eens. Maar jongerenhuisvesting zijn we het wel mee eens dat die voorrang, uh, voorrang krijgt. De stelling is Zandvoortse woningen voor Zandvoorters. Ja, dan ben ik het er niet mee eens. Okay. Maar dat, dat zou duidelijk. duidelijk zijn. Zal ik ons standpunt kort toelichten? Want jullie hebben, daar was ik net met Maaike eigenlijk ook al eens. Jullie hebben oh, prachtig... eens? Nee, nee, nee. Ik was het net met Maaike bij de voorgestellingen toen u, eens. Toen ze zei, jullie hebben heel mooi achteraf steeds een toevoeging gedaan. Precies, ja. En jullie zeggen nu, uh, eigenlijk uh, de druk vanuit de regio zorgt dat wij hier nu een uh, probleem hebben... Uh, ja, in de sociale, met name sociale woningmarkt. En daar ben ik het echt heel erg mee oneens. Ja, uh, erg. We hebben, nou juist omdat er zoveel problemen zijn, niet alleen in Zandvoort, maar ook in de regio. We hebben een woningmarktregio. En daar verspreiden we eigenlijk zoveel mogelijk zoeken, woningzoekenden over de regio. Zodat je in ieder geval daar kunt gaan wonen. In die regio. Zandvoort zit wat dat betreft ook klem uh, als het gaat over uh, heel snel uitbreiden. We weten dat we hier ingeklemd in natuurgebieden zitten. Dat uh, is nee. bijna niet te doen. Maar wat voor mij hier nog veel meer onder zit, is dat er echt een heel, er zit een heel ander probleem onder problemen Dat is namelijk scheefoon. En ik lees is ook bij andere partijen vrij makkelijke oplossingen. We zeggen allemaal en een hele hoop partijen die zeggen dat heel actief. Van ja, we willen uh, daar wat aan doen, betere doorstroming. Maar dat we het snappen, hè? als je het hebt over die sociale huurwoningsector. Als jij je leven lang met je gezin in een sociale huurwoning hebt gewoond. Uh, en vervolgens uh, zou je eruit moeten. Omdat we met elkaar afspreken. Uh, er mag bijvoorbeeld maar een x aantal mensen in die woning wonen. En als die er niet in wonen. Dan moet jij gewoon doorstromen. En Dan doet dat verschrikkelijk veel pijn. Maar die... En het gemak waarmee uh, politieke partijen dan zeggen. Oh maar we gaan er wat aan doen. Ik kijk de afgelopen vier jaar. We hebben meerdere keren gesproken over de afspraken. Bijvoorbeeld met de KEI. Ja. En het lukt niet om het te veranderen, omdat er geen simpele oplossingen voor zijn. Je kunt niet oudere mensen zomaar uit hun huis gaan zetten. Ja, maar als je nou ook ziet, uh, de, um, eergisteren kwam er een rapport naar buiten, dat uh, Airbnb, met name in Zandvoort, en ja. Beverwijk meen ik, en ja. nog een gemeente, wel ja. gesproken, hetzelfde is als in Amsterdam. Ja, klopt. Dat is geen goede zaak, Geert. Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar, maar let op, we hebben in deze discussie het heel vaak over de sociale huurwoningen. Daar um, gebeurt het ook. Ja, maar daar zit het niet alleen. Het zit ook in de rest van de, uh, de woningmarkt. Uh, het, we zitten in een dure omgeving. Dit is de randstad. De grondprijzen zijn relatief hoog. Uh, zolang de gemeente bijvoorbeeld blijft zeggen: wij willen een bepaalde grondopbrengst van onze grond hebben. dan krijg je automatisch dat het hogere sectoren worden. Dat is natuurlijk hartstikke fout. Maar dan moeten we met elkaar aan werken. Dan moeten we zeggen: nou, dan gaan we lager die grond verkopen. en dan gaan we de meer sociale huurwoningen bouwen. Op het Watertorenplein hiernaast is het alweer niet gelukt. Omdat daar werd gezegd: eerst zo dicht bij zee andere woningen bouwen. En wat ik ook een belangrijke vind, en dan mag mijn. Maaike, uh, we, leven, we leven wel, nee, maar jongens, we leven wel in, een, in een omgeving. Ik sprak laatst van een ondernemer die zei ik maak me echt zorgen over de vergrijzing hier, want we moeten ook nieuwe mensen van buiten hebben om prikkels te geven. Niet alleen jonge mensen, maar ook mensen die hier werken. Um, en daar moeten we wel rekening mee houden, jongens. We leven niet alleen in Zandvoort. We hebben net uh, gehoord dat een, de vergrijzing uh, die... in Zandvoort uh, best wel toeneemt en dat was mevrouw van de Zorgzaam. Uh, Mike, ik zag jou net een beetje omhoog springen dat je wilde reageren op een uitspraak van Gerard. Nou ja, op, op alles wat hij, wat hij zegt, want ik ben deels met hem eens. Hè. En als het gaat om wat jullie achteraf toegevoegd hebben aan de stelling over dat die woningmarkt bedreigd wordt door die regionale woonruimteverdeling. Dat is natuurlijk niet waar. Hè. We hadden vroeger het systeem van het lidmaatschap van de woningbouwvereniging. Van en dat, is, van de dat, dat is natuurlijk helemaal niet eerlijk. Want dat betekent dat de jongeren langs moeten wachten op... Uh, en later kwam de woonruimteverdeling regionaal erbij. En de keuze was, was, was, uh, was duidelijk. Je kon of kiezen voor een regionale woonruimteverdeling, zodat degene die hier niet aan een woning konden komen, nog ergens anders terecht kon. Of of je kon kiezen voor een hele landelijke woonruimteverdeling. Dat het hele land in en uit kan stromen. Maar als je nu bij de jeugd gaat, gaat kijken. Maar dat is dus, dat is dus wat, wat er aan de hand was. En daarnaast kregen we natuurlijk de contouren van D66 minister Gruiters Waardoor Zandvoort niet kan uitbreiden in het groen. Ja. Nou, dat, dat is zo. Dat is laatste. Uh, ook nog een keer herbevestigd. Is, is her, dus er is, is niet maar één oplossing. Daar, ja. Er is maar één oplossing en dat is bouwen. En dat gaat niet zo makkelijk. Ik wil ook nog even reageren op wat Gerard zegt over de doorstroming. Natuurlijk kun je niet mensen uit hun huis gaan zetten... en zeggen je bent verplicht om, uh, om, uh, om te verhuizen. En huren te gaan wonen. Ja, en dat is ook wat, wat er nu... Uh, nou, aan de schevenhuren vind ik dan nog iets anders. Maar als ik zeg in mijn programma... ze hebben wij met elkaar als Partij van de Arbeid gezet. Die doorstroming, die kun je echt doen als je op de plekken waar je bouwt... ook een duidelijk programma... als je goedkope uh, uh, sociale huurwoning, als je die goed in de gaten houdt... als je de sociale huurwoningen... en als je kijkt naar welke sector... heeft het dan het meeste nodig. En dan zijn we het wel eens als het gaat om... de jongerenhuisvesting. Die vitaliteit heb je nodig in een gemeenschap. Je hebt jonge gezinnen nodig. Want anders heb je echt alleen maar... Grijze, grijze, een, een vergrijsde <kijkt> gemeenschap. En dat kan niet. Je gaat niet... Geld stoppen in een goede middelbare school. Uh, uh, je zorgen maken over goed onderwijs. Om vervolgens te accepteren dat de jongeren niet in Zandvoort kunnen wonen. Dat is natuurlijk niet maar wat als er je aan in, de hand moet zijn. Maar als je in de harten van die jongeren gaat kijken, Maaike, ja. in, dan zijn ze het absoluut niet eens. Met die gemeenschappelijke rekening regeling over die woonverdeling in de regio. Ja, maar... Dat komt pas op een latere leeftijd. De, de, de, maar je hebt wel met die jeugd te maken. Hè? Ja, maar je kunt het wel niet eens zijn met die uh, woonruimteverdeling. Maar de keuze is of een regionale woonruimteverdeling of geen woonruimteverdeling... En dat betekent dat iedereen keus. boven een bepaald bedrag kan binnen, binnenstromen. Dus het is ah. geen keuze, het is een feit. Die, die moet je accepteren. Een keus dus, moet je maken. En ik zie nu. Uh, er is geen ja. Keus, ja. landelijk beleid, hoor. Nou, ik ben het er gewoon. Ik ben het er niet mee eens, omdat er, er worden ontzettend veel zachte oplossingen verzonnen. die al tientallen jaren gewoon niet werken. Je moet op een gegeven moment tegen elkaar durven zeggen, als je een, een bepaalde voorraad sociale huurwoningen hebt, en je ziet dat daar binnen scheef gewoond wordt, dat je gewoon echt een regel gaat bedenken die zegt: zoveel mensen in het huis, en anders moet je eruit. Kunnen we wat verwachten van D66? Nou, ik moet je wel eerlijk zeggen, ik zou de discussie langzamerhand wel een keer willen gaan voeren. Uh, want we lossen het probleem echt niet op. En je ziet ook dat de politiek al tientallen jaren moeite heeft hiermee. Het wordt alleen maar drukker in dit gebied. Het wordt ook steeds moeilijker om een huis te vinden. En ook betaalbaar te bouwen. Want die grondprijzen die vliegen omhoog. En de mensen met de centen, en daar zijn we het vast met elkaar over eens, ja. die kunnen dat wel betalen. Dus je, je beloont de welvaart. En juist de mensen die het nodig hebben, die krijgen hun plekje op deze ja, daar manier dus niet. er is ook vergrijzing door. Dus wat, nou ja, en dat zie je dus hier gebeuren. Mensen met een, een hoop centen van een zekere leeftijd, die weten hun plekje hier te vinden. En je moet op een geef gewoon. Tegen elkaar zegt ook binnen de sociale sector moet je dus zeggen: luister, je hebt een gezinswoning waar je in woont, je woont er nu nog in je eentje, want je kinderen zijn het huis inmiddels uit. Misschien ben je zelfs al in je eentje omdat je partner is overleden. Uh, je bent nog niet van de leeftijd dat je zelf wil verhuizen en toch gaan we het stimuleren. Dat doen we misschien wel met geld, misschien doen we het wel door andere woningen te bouwen. Dat laatste. Maar je moet het doen en je moet er ook een beetje druk onder zetten. Mensen doen het niet uit zichzelf. Jullie gaan ook niet zomaar meer woning als, uit. Als Maaike zegt dat laatste. Ja, omdat dat, dat is waar je als gemeente invloed op kan uitoefenen. We kunnen niet op de inkomenspolitiek kunnen we daar de, als gemeente invloed erbij te Wat we wel kunnen doen, is zorgen dat we straks bij de Corredex bijvoorbeeld eh, dat we de plekken die we kunnen bouwen, dat we daar een heel goed aanbod doen. Daar waardoor dus waardoor een die doorstroming, waardoor die doorstroming ook op gang kan komen. Ja. Dat kun je ja, wel dat, zeggen, net dat, zo goed als de startersleningen die er zijn <coughs> voor, voor jongeren, eh, voor jonge starters op de op de woningmarkt. Dat zijn zaken waar je gemeente wordt er veel goed gebruik van gemaakt. Overigens, weet je dat? Uh, uh, daar, daar zit startersleningen. Ja, zeker, want we hebben juist dat, die pot nu weer verlengd, eh, omdat die goed gebruikt dat wordt. Dat is een heel goed gegeven. Maar ook daarvoor Geldt, en Ik herhaal het maar. weet je, Zachte oplossingen, daar zijn we er niet. Ook de oplossingen van inventief en creatief. Die hebben we eigenlijk allemaal al wel een keer geprobeerd. Het is oude wijn en nieuwe kruiken. Je moet pijn durven nemen met elkaar. En dat is in Zandvoort met name heel erg knellend nu. En daar moeten we gewoon een keer een goed debat over voeren. Maar ook met de, de ja, kijkers. En, en met de jongeren, met die, jongeren die, die dit natuurlijk be, be, betreft. Want dat is ook de reden waarom ik dat opgeschreven heb bij de stelling. Je kan wel zeggen, we gaan, we gaan op zoek naar harde oplossingen. En we moeten daar een goed debat over. Maar ik ben ervan overtuigd. dat als je dat met de mensen die het betreft zelf ook daarbij bij dat debat betrekt, dat daar creatieve en inventieve oplossingen. Ik geloof daarin. Ik, ik, ik, vind, ik vind het heel goed om sowieso, daar hebben we ook participatie voor, om, om met elkaar ja, in gesprek te gaan. Maar nogmaals, doen. je ziet het hier, je ziet het in Amsterdam, je ziet het op allemaal plekken in Nederland nu. Zolang je die zachte maatregelen zeg maar neemt, dan schrijf je het probleem voor, voor je uit. En het gaat vanzelf een keer zo knellen dat je wel die, uh, die van, moeilijke van, keuzes van, maakt. Vandaar de opmerking, kunnen wij uit de hoek van D66 die, uh, die harde maatregelen uh, verwachten? Nou, Het antwoord is ja, volgens ja. mij. Want je ja. wil erover discussiëren, ja. maar dan moet je ook de voorzitter geven. Ja. Maaike, is daar wat uh, wat? Achterin, uh, nee, nee, nee, nee. Dat, dat, dat, dat heb ik helemaal niet gezegd. Maar ik heb wel gezegd: je kunt natuurlijk nu wel zeggen van wij willen dat over de inkomenspolitiek gaan nemen, maar daar ga je als. Nee, ik heb het woord inkomenspolitiek nee, niet Maar gebruikt. Als jij het hebt over de inkomens van degenen die huren, dan heb je het over inkomens. Nee, wat, wat ik heb gezegd je is: je moet zeker in die even, als, Mag, nee, nee, uh, mag uh, ik uh. nog heel even reageren? Vervolgens ook op wat, wat waar we het dan wel over eens zijn. Dat is bijvoorbeeld de Airbnb. Daar moet je ook per paal en perk, andersom is hij, hè? niet perk en paal, paal en perk aanstellen, daar nee, moet je ook op tijd mee beginnen. Dat heeft, trouwens, sluit dat mooi aan met de, te de, laat met, de vorige, met de vorige stelling. Want, ja, maar het is booming, Joop, het is, het is in een hele korte tijd, vliegt het ja, ja, ja, uit, ja, ja, ja, ja, uit de bocht. Dus ja, je moet nu ingrijpen. Ik, uh, als ik, uh, ja. ik wilde net eigenlijk iets zeggen, ik heb het woord inkomenspolitiek niet gebruikt. Dat is nou juist hoe Den Haag probeert op te lossen. Dat werkt dus niet. Mm. Uh, waar ik veel meer op zit, is dat je op een gegeven moment tegen elkaar moet zeggen, als je niet goede alternatieven neerzet, uh, bijvoorbeeld woningen voor ouderen, met Zorger omheen. Eens. Dan verleid je mensen niet... ...om Eens. hun woning te verlaten. Dat doen ze gewoon niet... ...als ze daar 40 jaar gewoond hebben. En uh, alle andere oplossingen, namelijk bouwen voor jongeren... ...dat klinkt prachtig, maar het lost het scheefwonen gewoon niet op. Want die andere mensen blijven gewoon in hun woning... ...scheef zitten. Ja, dus woning... inkomenspolitiek is... ...absoluut het antwoord niet. Het, het antwoord moet zijn... ...dat je juist bouwt voor die andere groep... ...waardoor mensen hun woning wel willen oh, verlaten... Reis. ...en daar vrije woningen voor jongeren komen. Zien we dat in uh, het komende plan Coredex? Ik wel. Nou, daar kan wel wat meer uh, in die hoek worden gebouwd. Ik vind sowieso, ik vind als je kijkt naar de vergrijzing hier, dat je, dat je best wel mag nadenken over zorghotels, andere uh, vormen van wonen, waar ook weer werkgelegenheid door, uh, door aangetrokken wordt, waardoor die mensen gewoon een, een, een beter op maat gesneden woning krijgen. Maar ik denk, ik denk ook dat het, het soort woningen wat je gaat bouwen, en dat moet je ook bij de Corendex doen, en ik geloof niet zo, zozeer dat je woningen speciaal voor jongeren, dat die er anders uitzien dan dat iemand in een andere fase van zijn wooncarrière, uh, zijn eengezinswoning uh, kleiner wil gaan wonen, dan heb je waarschijnlijk... Ik dezelfde woonwensen als, uh, als een jongere. Dus ja. in die zin valt er veel, veel meer te kijken naar uh, hoe, je, hoe je daar de, op die locatie... ik ja, ja, dus Er is, het, daar is, ben er ik is het, nog, er ik... is nog uh, uh, veel te doen over, uh, over de koren. En dus daarnaast geloof ik in de creatieve mantelzorgwoningen, et cetera, zoals we dat in ons plan hebben. Okay, Oké, een hele korte reactie van ja. Van, van ja, ik geloof zeker dat oudere mensen een andere woonbehoefte hebben. Uh, ja. Er zijn een hele hoop ingezinswoningen met een bovenverdieping die niet gebruikt wordt. Waar wij trapliften in moeten zetten, omdat die mensen niet meer naar boven kunnen. Dat ja. wordt gewoon niet gebruikt. We dat we is gewoon leegstand. Nee zeg, ik ga er niet uit. Nee, daar ben ik met je eens. Ik zal ervoor moeten zorgen dat jij een woning krijgt, een appartement is dan, met de, de nodige zorgen omheen. Waardoor jij denkt, ik kan beter daarheen gaan. Ik heb nog twintig jaar te gaan. En dat is beter wonen. Ja. Als je die hebt. Ik wil toch nog even uh, over de Airbnb. Het is, uh, wat Joop zegt, procentueel uh, net Amsterdam. Er worden hier flats gekocht, die worden uh, uh, geëxporteerd als Airbnb en uh, verhuur. Ja, daar kun je als gemeente natuurlijk wat aan doen. Want je bent bedrijfsmatig aan het exporteren. En dan onttrek je het aan de woning. Maar er zijn toch regels dat is het laatste, het laatste wat er moet gebeuren. Volgens mij moet je voor het voeren van een pension. Tenzij dat in de afgelopen jaren plotseling veranderd is. Moet je gewoon een vergunning hebben. Kijk, de gemeente heeft heel goed ingezet op de, de, de bed and breakfast en dergelijke. En dat is natuurlijk allemaal prima. Het verhuren van een kamer een deel van je woning. Dat is, dat is usance in, in Zandvoort. We hebben nooit anders gedaan. Dat is prima. Maar als het nu gaat om wat je om je heen ziet. Dat er apart zelfs onder, de, onder een bepaalde grens worden gekocht. En worden die uh, omgebouwd tot, uh, tot snelle, kort verhuurde appartementen. Dat is heel kwalijk. Want je hebt als gemeente straks geen, uh, geen grip meer maar op je Maar dat gebeurt al, al, al, al, al ja. 30, 40 jaar in Zandvoort. Dus daar moet wat mee gebeuren. Al, als je gaat kijken bijvoorbeeld nee, de in de Rotondelflid. De honderd zomers wonen daar alleen maar buitenlanders. Ja, de tweede woning. Maar dat, dat ja. is, je hebt bewonen dat is en je hebt verhuurden. Kijk, als iemand... Maar die staat zwinters leeg. Als iemand een huis bewoont... Dan is, dat, dan, dan is dat een andere fase dan dat je telkens om de twee, drie weken een andere verhuurder hebt. Dat is bedrijfsmatige woning. Je krijgt ook een ander soort leefbaarheid in die buurten. Want dat, dat is van een andere orde. Als iemand ja. hier de hele zomer, uh, zomer in zijn Met, flat zit, is het tweede. Oh. Mag ik deze even afkappen? Want we hebben het nu over twee verschillende dingen. We hebben okay. het over een tweede woning. We het over ja. ja, daar kwam je ook mee. Dus ja, ik later, dacht, ik geef je ook ja, antwoord. Nou, ik wil het graag even <laughs> houden op de Airbnb. Ja. Omdat dit. Uh, uh, iemand die een tweede woning heeft, ja, die heeft een tweede woning, ja. betaalt voor ja. enzovoort. Ja. Ja. En die is misschien inderdaad ja, een paar maar weken betaald Air, een Airbnb. Airbnb is een, short een huis, stay. Ja. en... Ja. Oh. Dat bouw ik om. Of ik, ik zeg het huis ga ik verhuren. Ja. En klaar. Gerard. Nou ja, we hebben, we hebben regels in Zandvoort. En ja. uh, je zegt het niet onterecht. Ja, je, nou, maar hier is een bruggetje naar het vorige onderwerp. Die dat handhaving. Is. We moeten hier gewoon strakker op letten. Je mag vier maanden per jaar mag je verhuren in Zandvoort. Uh, we hebben al honderd jaar uh, de markt bediend. Door allemaal vormen van uh, het in huis uh, nemen van toeristen. Om dat uh, te bevorderen. Uh, het Airbnb klinkt nu heel mooi. Maar dit is wat we in Zandvoort altijd deden. Uh, vroeger gingen we in ons tuinhuis zitten. En werd het hoofdhuis verhuurd. Ja, het dus we hebben... Huis, nee, luister. Anders. Dus we hebben... Dan bewoon je zelf het huis. Zullen, zullen, we, zullen we uh, maar ja. tegen elkaar zeggen... dat we ook een regel hebben... dat je dus zelf er moet wonen. Je moet ingeschreven ja. staan ja. op het adres. Ja, daar goed. zijn we het kennelijk over eens. Ja, daar en daar goed moeten goed. we beter op handhaven. Ja. Maar bedenk je één ding. De markt verandert. Je kunt in allemaal steden platteland overal tegenwoordig huren. Wij willen ook werkgelegenheid en toerisme. Dus we moeten er ook voor zorgen dat we die markt blijven bedienen. Dus niet alleen maar de discussie in het kader van, uh, van uh, woningen zeg maar, voor onszelf betrekken. Het is een hele moeilijke balans. moeten we een keer goed over praten. Er ligt ook een notitie voor bij, volgende, bij de volgende raad waarin we dat dilemma schetsen. En dan moeten we een keer keuzes gaan maken. En voor mij is de belangrijkste keuze niet nieuw beleid. Gewoon ga nou eens handhaven Precies. op de regels die we hebben. Die ja, vier over. maanden ja. kunnen we goed mee uit de voeten. Wij willen ook dat de leefbaarheid in die wijk gewoon goed blijft. Uh, dus laten we het maar een keer gaan doen. maar, dan, maar zie daar een, uh, maar een andere wethouder uitbarst in het lachen. Maar dat, dat kan nu al, Ik bedoel, <laughs> kun, kun nu al. Je kunt nu al die handhaving doen en dergelijke. Ja. En als het gaat om uh, uh, naar toerisme en dergelijke. Volgens mij is er heel veel energie gestopt in de bed and breakfast uh, en de, en, en de ja. pensions. En de, dan moet je die ook het speelveld geven. Dat, die hebben dan ook recht op maar dat, dat er gehandhaafd wordt op de illegale he? verhuurder in, uh, aan de bedrijfsmatige kant die er nu plaatsvindt in Airbnb. En dat is echt iets van de laatste tijd. En dat moet echt op opgetreden worden. Ja, en bedenk je dus ook dat als iemand iemand nu een, een pand splitst en daar gewoon een appartement in maakt, dat is niet Airbnb, maar gewoon een pensioen. En als dat met een vergunning gebeurt, dan kan dat nog steeds. Maar daar, daar moet je dus met elkaar wel een keer over praten. Hoeveel personen moet je hebben voor een pensioen? Vier, vier, vijf? Vier. Vier. Ja, en daar moet je dus met elkaar wel een keer een discussie over voeren: van tot waar willen we dat laten gaan. We hebben ook hotels. We hebben natuurlijk ook nog altijd de mensen die het zelf in hun, hun eigen achteraf, huis doen. Achteraf gingen we niet achteraf iets goedkeuren? Uh, hadden we het net in ja, de groep? Nee, ja, nee, maar uh, volgens mij, even heel bazaal, ja, ja. hebben we dus regels, als men zich daaraan houdt, dan mag het. En als je dus nu een pensioenvergunning aanvraagt, en die wordt volgens bestemming van goed gekeurd, dan heb je een woning ontrokken Als wij met z'n allen vinden dat dat ten koste gaat van de woningvoorraad voor zandvoorters, dan moeten we dat een keer aan elkaar gaan koppelen en die discussie ja, ja. voeren. Dan praat je over de maximale capaciteit van uh, hotel en pensioen. Zeker. En, ja, maar die dan... discussie ja. is er nog niet. Ja, nee, maar die discussie heeft... is er nu niet, want ja. het zijn allemaal verschillende systemen. En we noemen het allemaal Airbnb, maar dat is het helemaal niet. Nee. nee. Nee, maar dus volgens, het is ook, het is ook een privaat verhuren met, met inhuis zoals het vroeger was. Volgens mij hebben we het over wat er nu gebeurt. Hè, dat er heel veel appartementen worden, worden omgekapt tot uh, bedrijfsmatige verhuur. En ik vind dat daar zo snel mogelijk uh, op ingegrepen moet worden. Want je moet dat signaal ook niet hebben dat hier in Zandvoort alles maar zomaar kan. Uh, die regels ja, en, zijn er. Maar moet moet er in, in, in vorige, daar hebben we in de vorige, precies. Dus en, een en mooi bruggetje naar de voorzet. volgens mij zie je bij. De, hier ligt een mooie kans ook naar de toekomst. Want je ziet bij veel partijen dat die vinden dat dit, dat dit beter moet. Uh, en als we al zouden beginnen weer met die handhaving. dan denk ik dat je al een heel veel beter speelveld hebt. dan wanneer we helemaal nieuw beleid gaan bedenken. Want dat is helemaal niet nodig. Maar, Wij voor, zijn, maar uh, voor ons is het uitgangspunt wel de woonruimteverdeling. en niet uh, op welke wijze je, uh, je het aantal pensions kunt verhogen of niet. Je moet wel goed kijken dat je als gemeente greep houdt op je eigen woonruimteverdeling. Punt gemaakt. We zijn aan het einde van de tijd. De, helaas hebben we geen, uh, we hebben helaas we hebben geen tijd, tijd om nog een hele de boel te gaan vertellen, maar wij zijn aan de loading toe voor uh, over 14 dagen voor twee en Nieuwe dames gaan eerst partijen maken. Oh, een aan loodje, dit. uithalen, alsjeblieft, ja, een loodje en even laten zien en voorlezen wat daarop staat: queer, queer, queer, Gerard, CDA. Cedia en, en Queer zijn beide uitgenodigd voor, voor over uh, twee weken. <laughs> Ik vind deze wel leuk. Uh, Dames en heren, ontzettend dank voor inbreng en, uh, en commentaren. Nou, Wij graag gedaan. Ja. Dat was mijn uh, vuurdoop, maar het was me een genoegen om dat uh, met uh, meneer Kuipers hier te beleven. We, we spreken elkaar zeker nog voor de verkiezingen. Dank jullie wel. Helemaal goed, ja, dank je wel. Drukken. Uh, we gaan het, de dames en heren. Maak me heel even aandacht, alstublieft. Ja. Jullie... Ja. We vragen het uh, publiek om even een meter of drie naar achteren te gaan. En dan kunnen wij gewoon doorgaan met uh, ons radioprogramma. En jullie kunnen gewoon doorgaan met de discussiëren. Uh, aan tafel Sociaal Zandvoort. Uh, welkom. Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen. goedemorgen. goedemorgen. goedemorgen. Ja. goedemorgen. goedemorgen. goedemorgen. Uh, Willem in het kwadraat. Ja, ja, Willem en Willem, hé. zeg. Ja. De zandvoorters de de zand zitten aan tafel. Henk zit uh, uh, ernaast. Ook een uh, co-producent, om het zo maar eens te noemen. Ja. In de Heems Krant stond een uh, lijfelijk stuk over ...Sociaal Zandvoorten wil gaan co-produceren. Ja. Doen we dat al niet? Nou, vaak mag je er alleen maar wat van vinden. Nou, nee, wat, maar wat, je moet eigenlijk van het begin af, als je zich van. Als we gaan het even, even, even uitleggen voor de luisteraars. Het gaat over participatie. Ja, ja participatie. Daar gaat het over. Ja. En daar willen jullie eigenlijk alleen maar co-produceren? Ja, we... Geen adviserende dus nee, stem, nee, maar co-producties? Nee, ja. Adviseren is maar, nou ja, dan mag je er vaak alleen maar wat van vinden. Dan kom je met die idee, maar dan doen we het eigenlijk toch maar niet. En uh, ja, we hebben toch uh, een omslag daarin gemaakt uh, met de komende raad. Om te kijken van, uh, wat kan je nou doen met uh, uh, welk beleid... Je? He, is goed voor koop produceren, de veranderingen in een wijk en dergelijke. Je wil dus wel die graderingen houden, die vijf graderingen? Ja, want je hebt ook belastingen en dergelijke. En dat, nee, ik is bedoel, dus wel in, als dat in de in die participatie ja. heb je vijf graderingen, ja. die wil je wel allemaal houden. Je wil niet alleen maar koop produceren. Nou, zoveel mogelijk wel. Ja. Zoveel mogelijk, maar dat betekent ja. dat die andere blijft bestaan? Ja, dat mag. Waarom niet? We Koop produceren zit er ook uh, tussen. Ja, wel zeker. Dus wat dat betreft... nummer één en dan komen de andere vier. Ja, daarom, ja. Noem eens een voorbeeld van co produceren? Nou, uh, uh, een verandering in een wijk. Bestemmingsplannen, wat je nou uh, op de boulevard gaat krijgen. Als je nou van tevoren had gezegd, jongens, nou, wij als gemeente hebben een plan. Dan trekt meteen de bewoners erbij. Dan krijg je veel minder gezeur van uh, ja dit en dat en zus en dit willen we niet. Je moet heb je, kijken, heb je, nee, je, je hebt heel, heel snel, je hebt heel snel, hebt heel snel, uh, wat bedoel je, Binn? Nou, je zegt, uh, ik heb een plan, de gemeente heeft een plan, we gaan met de bewoners praten, en, uh, enzovoort, enzovoort. Ja. Heb je een voorbeeld waar dat niet gelukt is? Uh, wil, je daarmee, we, we, we, uh, wil je daarmee, zeggen dat de gemeente zin heeft doorgedreven? APV? Ja, ja oké. Okay. APV. APV zijn een heleboel bestellingen geweest met burgers te maken. Ja, maar dat was niet koopproduceren. En ik denk als je co-productie, ja, En als je koopproduceren was, had je dit allemaal niet gehad. Over het strand, over dingetjes, over datjes. Dan had je gewoon een meerderheid in die APV. En die is er nu duidelijk niet? Ja, weet je wat er is mensen die uh, uh, er niks van vinden? Die, die zie je niet. Nee, dat is uh, helemaal niet zo. dat aanhaard. is altijd zo. En dat is jammer. En dat is jammer. Maar dan he. heb je te maken met 300 mensen, misschien in de van die de politiek heel nauw volgen. He. En die ja. er ook iets van vinden. Ja. En dat laten merken. Ja, ja. klopt. Ja. Maar ik vind, nou, heel belangrijk, jou, uh... ik vind het heel belangrijk dat je uh, uh, een, een, een transparante politiek gaat uh, doen. Zeker wat betreft met de burger. Dat je die heel snel erbij betrekt. Niet als het plan al helemaal klaar is en al die tekeningen zijn erop. En je mag er alleen maar wat van vinden, dat, uh, dat, dat willen we gewoon niet meer. Je ziet toch heel vaak uh, wrijvingen daarin. Uh, hoe ga je dat uh, in, in werking zetten dan? Je kan het wel, wel vinden en dan uh, gaan we even naar andere Willem toe. Hoe ga, hoe ga je daar mee om als politieke partij? Want het is een idee, ja. je moet het lanceren. Ja, tuurlijk. En dan uh, moet er wat van komen. Zul ik hem even ja. Op pakken? Ja, pak ja? jij. Uh, wat je moet gaan doen, dat is. Uh, uh, uh, eerst kijken hoe gaat dat nou lopen. Uh, heel veel uh, uh, nieuwe beleid die je gaat maken. je ja, hey, gaat dat uh, koopproduceren. is een plan. Nou, dan ga je eerst kijken van. Nou, laten we dit nou eens koopproduceren, laten we het eens proberen. Kijken hoe dit allemaal gaat lopen. Het is allemaal uh, toch wel redelijk nieuw, hè? Al die koopproduceren uh, en dingen. Maar ik, ik wil eigenlijk een stap terug. Sociaal Zandvoort wil gaan co-produceren. Ja. Hoe gaat Sociaal Zandvoort dat in de raad brengen? Op het moment dat uh, uh, er een verandering is. Per, per plannetje, of ga je roepen: we moeten meer co-produceren als raad? Beide. Beide. Okay. Beide. Je moet als, als raad meer co-produceren, maar, dus... maar je moet ook zoveel mogelijk gaan co-produceren met plannen. Je wilt dus met eigenlijk... veranderingen. Al van de Ieder voren zeggen van, we gaan meer co ja. Ja. en niet per plan. Nee, ja. Okay. In, het ja. Algemeen, in het algemeen, algemeen meer co, meer co ja, okay. Dat was ja. dat dat een beetje de vraag. Ja, wees dan duidelijk, Wim. Ja, dat is dan is, is <laughs> <dat> duidelijk. <laughs> uh, ik zie jou hier op de foto staan op een, een waterput. Ja. Bij een spoorwegtunneltje. Ja. Nou, de, de foto is goed, want er staat heel veel groen op. Ja, dan op. Ga je, dat, dat is ook een speerpunt van ja. jullie eh, Ja, maar dat he? is al twaalf jaar zo, he? dus... Uh... Ben je daar tevreden over wat daarmee nee. gebeurt dan? Nee, nee, nee, dat dat is helemaal niet in afgelopen. Ja, afgelopen zomer, je ziet het uh, met onkruidbestrijding. Ik heb aangegeven hoe het moet. Wordt nu pas opgepakt. Maar daarvoor heb ik het ook al aangegeven hoe het moet. En toen werd het niet opgepakt. Je moet frequenter... Moet je uh, onkruid gaan bestrijden met heet water, dan uh, heeft het nutten. Maar als je het maar één keer in de vier, vijf maanden doet, heeft het helemaal gezien. Dan kun je het beter helemaal maar niet doen. Nou, ik heb dat in staan te bekijken, dat heet water uh, sproeien. En dat is uh, erg uh, leuk, maar een, een maand later... Uh, nee, daarna... Nee, weet je hoe dat komt? Daarna... Je moet, zo gauw je, je gaat sproeien... Je moet het twee weken herhalen. Moet, uh, nee, nee, dan moet je meteen daarna gaan borstelen. Maar oh, dat zijn ze dan waarschijnlijk vergeten. Maar... En dat ja. zijn ze vaak vergeten. Ze maar vergeten goed, ze vaak. Uh, ik wil het toch nog even ook hebben over. Uh... Maar dat komt allemaal wel goed hoor, dat uh, groen. Uh, <laughs> ja, een beetje overtuiging. in. openbare ruimte. Dat ja. een beetje mee ook. Ja, ja. Er is een, een plan door jullie ontwikkeld over een nieuw station in uh, Noord. Ja. Achter, in, achter in Noord, met ja. het fietstunneltje. Ja. Daar willen jullie graag een, uh, een station hebben. Ja, een station Voor het A of B. Ja. Heeft het een naam? Nee. Prinsen. Nee, Prinsen. Prinsen. Ja. Ja. Ja. ja. Henk, uh, heeft het allemaal uitgewerkt. Nou, ik heb uh, van Henk heb ik de tekening mogen zien en die staat ook op jullie website. Ja, dus klopt. kan hem, uh, uh, mocht je dat willen zien, kan ja. je doen. Heel helemaal gedaan. Hoe staat het ermee? Uh, het is allemaal positief ontvangen. Uh, uh, ook in het gemeentehuis is positief, bij de wethouder is positief ontvangen. Uh, ze gaan uh, een onderzoek uh, doen. Uh, Wie is ze? Wethouder. Kuipers. De gemeente Zandvoort. De dus. gemeente Zandvoort. Uh, uh, nou, wat kost het nou, hè? Ja. Nee, moet... Is het aan de gemeente? Ik ja, dat nee. nee, nee. Hoe is die procedure nee. nee. dan? Nee, nee. Ik zie dat, Henk... Dat maar Henk uitleggen. De Dat ja. is duim naar voren. Ja, ja, ja. ja. Dat mag Henk uitleggen. Uh, Henk, uh, de sociaal Zondag heeft een plan. Laten we in Noord, omdat de bereikbaarheid van Noord uh, steeds stij, stij, drukker wordt en beter uh, toegankelijk moet worden... Ja. Ja. Vinden wij van Sociaals Antwoord. Er moet een treinstationnetje komen. Zo is het ontstaan. Maar hoe is dan de procedure verder? Nou, je gaat eerst, je gaat eerst onderzoeken. Van hoe kan het? Wat kan er? Wat kan er niet? Kan, wat, wat kan er wel? Nou, dat heb ik allemaal gedaan. Netjes het uh, hele plan opgestuurd naar ProRail en NS. Dichter nou, bij de microfoon. Nou, Beiden die hebben uh, zeer positief gere uh, gereageerd. Ze hebben zelfs gebeld. Van dat zag er uitstekend uit. En het voordeel was... Zandvoort is het eindstation, Zee, laat het en ja. nou, uh, Dus de dienstregeling hoeft er ook niet te veranderen te worden, dus dat scheelt ook een heel hoop. Dat is ook een heel hoop voordeel. En als je weggaat, is dus je twee minuten eerder weg, dus dat scheelt ook een heel hoop. En ik ga nog een beetje door naar Joop, want ik zie ook naar mijn horloge. Joop vroeg hoe dat financieel uh, Ja, nou ja, dat is dus. Wie uh, de aanzet geeft eigenlijk? Ja, nou, uh, het college heeft uh, moeten opdracht geven om uh, de kosten te laten kijken voor wat dat kost. Nou, zodra ze uh, die opdracht of dit verzoek doen, dan gaat uh, ProRail aan de gang. Maar ProRail kom... ja, kom... betaalt het dus niet, maar is wel de eigenaar? Het is, uh, de grond is van ProRail en NS, maar verder is het uh, gewoon uh, de gemeente in gezamenlijk met... Het station? Ja, het station. Ja. Ja, dus de, het de gemeente laat het bouwen, ja. maar blijft die eigenaar in de gemeente? Uh, gedeeltelijk, onderhoud. Dus de gemeente bouwt het eigenlijk voor een ander? Sorry? De gemeente bouwt het eigenlijk voor een ander? Nee, maar elk station wat je, wat je bouwt, ja, dus, je het ligt... In het, nee, el, het, ja, dat welk broer je ook ja. maakt. Dat ligt in het, het trein van de NS of ProRail. Dus die onderhoudt het verder. Nou, het is dus de kosten. Daar gaan ze wel naar kijken van waar gaan wij, wie betaalt het. En dat is dus dit, dit, uh, dit geval, dus de gemeente uh, gedeelte ja. ervan. Ja. En dat is helemaal niet erg, want... Uh, we betalen al genoeg belasting. Is er geld voor? Ja, Natuurlijk is er geld voor. Heb je een raming ongeveer, wat het ongeveer gaat kosten? Nee, dat weet ik, ik niet. Het is, uh, wat ik uit begrepen ja, heb, is, is het goedkoopste. Pardon, wat, uh, wat we kunnen neerleggen. Dus uh, het hoeft geen dure. Uh... Nee, je hebt perron met, met een paar nodig. Ja. En het is tunnel te leggen, dus dat is ook het voordeel, zijn, dus al. Dus uh, het is heel simpel hoor. Dus, uh, dat hebben ze ook uitgelegd. De komende maanden wordt het onderzocht in ja. de kosten. En dan komt er nog een enquête: van uh, is het, uh, vindt uh, Nieuw Noord het nodig om daar een uh, treinstation... Uh, te doen? Dat participatie. Ja, ja, ja. Co-produceren. Ja ja. Ja. Ja. Ja, ja, ja, nieuwe raad uh, zal dat uh, zeker. Uh, uh, moeten vinden. Je zegt dat het wordt onderzocht. Ja. Die opdracht wordt gegeven door de wethouder. Ja. Oké, okay, ja, dat is het dan duidelijk. En daar ja. komt iets ja, uit. die heeft het opgepakt en uh, uh, ja, nu, nu, nu, nu de komende maanden uh, wordt het onderzocht. Wanneer nou Weet de, ik niet, de, weet, je weet je het, een, ik. Ja, je zit vlak voor de verkiezingen. Maar ja, de, en, uh, het onderzoek uh, wordt niet gedaan door iemand van de raad. Dus nee, nee, nee, nee, nee, nee. Maar ja, goed. Weet je wat het is? Uh, het zal uh, na de verkiezingen helemaal goed opgepakt worden, denk ik. Ja, dit, het ziet er allemaal positief uit. Ook ambtelijk nou, positief ik, uit. Ik, ik, ik kan het wel mee eens zijn, want ik vind het een geweldig idee. Het scheelt in ieder geval heel veel auto's in Oud-Noord. Ja. Eh, eh, ja. rondom het station. En dat, uh, dat is ook al een positief. Ja, en wat heel positief ontvangen is lijn 300. Ook bij de provincie. De, de, ook bij de provincie. De bus ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, maar goed, dat wordt ook allemaal uh, de komende maanden. Of misschien wel gewoon uh, dit jaar wordt het allemaal onderzocht. Dus uh, sociaal zand dat zit erin voor het groen en voor de bereikbaarheid van Zondvoort. Ja, maar ook... Uh, nee, bereikbaarheid hoor ik toch bereikbaarheid. wat over, over het bereikbaarheidsplan, dat men het daar niet zo mee eens is. Nee, daarom hebben we ook die plannen uh, eens een keer bedacht. Kijk, de raad kwam er maar niet mee, met de ideeën. Ja. En uh, als je dan het stuk leest over de bereikbaarheid, wij worden amper genoemd op een fietspadje na... Uh, we Jij ja, we wilde dus, diegen... ja. dus eigenlijk uit die gemeenschappelijke regeling Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Nee, nee, nee. Als, als, als hun er nou mee akkoord gaan, nou, dan, dan kunnen wij eens een keer, naar uh, jaar of acht, eens een keer akkoord gaan met het bereikbaarheidsplan. Maar het moet wel goed zichtbaar zijn, hè. Uh, uh, net zoals lijn 300. Ja, Misschien ja. kan dat er ook bij, hè? die treinzjoen. Hopelijk. Het staat nu uit duidelijk. in het kiesprogramma. ieder de provincie gelegen, en iedereen... In, uh, uh, dus is heel positief over de twee plannen. Wij houden dit uh, scherp in de gaten. En wij gaan elkaar ook nog zeker spreken voor uh, de verkiezingen. Absoluut. Dus dat weet ik wel zeker. Dat <laughs> Met, met, met zeker, hè? Willem 2 ook. Die mag ja, ja. een ja, onderwerp ja. Ja, nou, nou. uitkiezen waar hij ja. hele dag over ja, wil. Dat, <laughs> dat, dat zijn ze dieren. Dat ja, zijn ja, ze dieren. Ja, ja, ja. Maar dat kom ik hier nog even niet... Uh, nee, nou, nee. Hij nou, ja, nou, ja, moet ja, ook ja. nog even groeien en alles. Uh, daar komen we zeker op terug. We moeten dit afsluiten aan... Wij bijna zover zijn... Dat het nieuws ons stiekem overneemt. En dat doen ze zonder ons te waarschuwen. Ja hoor. Dat nou, gaat zomaar. Dus, <laughs> gaat weet zomaar. Weet Joop, dan wens ik uh... iedereen een uh, prettige weekend het Ja, in ja, ja. het uh, Dank voor jullie de de de de komst. En jullie bijdrage. Zeker bedankt voor de co-presentatie. Ik heb nog wel een vraag aan je. Als ik de stellingen bekijk, dan zie ik maar weinig directe antwoorden verkiezingsretoriek ben. Ik heb het al eerder gezegd vandaag. En dat, uh, daar sluiten we dan mee af. Ik zou graag zien dat men gewoon nee of ja zei en het daarna ging uitleggen. Ja, dat doe ik vaak. Dat, uh, ik doe dat. dat ik, ik, volgende, we ook, ik doe dat. Van heb ik de volgende op in, hoor, de reacties. Ja, ja, ja. ja, goed. Ja, ja, ja ik was snel ja, ja. hè? He? Heren, ontzettend ja. dank voor de inbreng. Wij moeten afsluiten met uh, dit programma. En het programma werd uh, nou, goed, gemaakt. door De redactie Gert van Kuik en de eindredactie nee? Gerry Rutte. Gerry Rutte was ook mijn co-presentatie. En Joop van Nes in het Tweede Uur Politiek. Ik ben van Jozef Duinweer heeft de muziek gemaakt en heeft de regie gevoerd. Ja. Wij... Uh, Dank natuurlijk ook Hotel uh, Hoogland. En ik uh, race heel even snel door die ja, Heb je je agenda bij je bent? Ja, ja? die heb ik uh, bij uh, me. Maar uh, agenda, uh. die loopt tegenwoordig al tot 3 maart. 3 maart? Ja, 25 uh, februari is tot en met de expositie Kunst en Kunstbron van Zee in Zandvoort Museum. En daar heb je kleding. Oude aan, de aan de Zandvoort. Ja. Ode aan Zandvoort, ja. dat ding is dat. Ja. 11 februari is er een Comedy Night in Amsterdam Beach Hotel van 8 tot 11 komende zondag. En 11 februari, dat is ook morgen, muziekpodium. En daar hebben we het net over gehad. Drie uur binnenkomen in het museum... en drie euro betalen... en papa Luigi luisteren. Er is ook van, nog een Irish Vanaf half drie is er ook nog een rondleiding. Ja, je mag je mee in het museum. En yes. daarna mag je vrij rond. Het is erg druk op 11 februari... in het Wapen van Zandvoort om vier uur... Irish Sunday. Een niet te missen evenement is het kindercarnaval in de Krocht. Het begint om half drie. Nee, om vier uur staat hier. Half drie en, tot vijf. Volgende week is er... Het Zandvoorts carnaval in de sporthal. 18 februari jazz in Zandvoort met Dennis Kiefiet. Om drie uur begint dat en om 15 euro kost dat. 24 februari. Het zevende circuit short. Je hebt nog even, Ben. Oh, okay. over, over, Heel even, ja. Je had, die, je had het over de, de jazz in Zandvoort. Ja. Diezelfde dag is er ook een klassiek concert. Oh, vocal nou, dan... Ensemble Harlem Jive Dan wordt het weer lekker druk En dat is ongetwijfeld Meneer dus je... Tromp hier <laughs> nog over komen. Ik word me weer in tweeën delen en... in ieder ja. geval <laughs> En dan op 3 maart is de Babbelwagen drie, Deel 3 Bijname van Zandvoort uh, Van 8 tot 10 uur En uh, vraag even of je naar binnen mag Via info.babbelwagen.nl Want vol is vol Als het bij uh, uh, Hotel Faber is Dan is het 5 euro om train in ieder geval En dan krijg je 2 consumptie voor dit was uh, Goedemorgen Zandvoort Joop. Ja, dankjewel Ben dat ik er mocht komen. En wij wensen iedereen een prettig weekend. En over twee weken ben ik er weer. Een prettig luisteraars. Hartelijk dank voor uw aandacht. Dankjewel.